Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Ziekenhuizen lijken er niet in te slagen om coronapatiënten op te vangen... en daarbij de reguliere zorg te ontzien. Dat is het beeld na een rondgang van de NOS langs ziekenhuizen en acute zorgregio's. Zoals verwacht is het personeelstekort niet opgelost. De ziekenhuizen zijn wel beter voorbereid op een nieuwe golf aan besmettingen... maar worden toch overvallen door de snelheid waarmee die op ze afkomt. De reguliere zorg kraakt en piept nu al en er moet de winter nog komen, zegt IC-arts Diederik Gommers. Werkgeversorganisaties roepen bedrijven op om alles te doen om een tweede golf aan coronabesmettingen en een nieuwe lockdown te voorkomen. VNO-NCW en MKB Nederland merken dat de aandacht voor de coronamaatregelen is verslapt en vragen hun leden het voortouw te nemen bij het inachtnemen nemen van de regels. Volgens de organisaties kunnen bedrijven een belangrijke rol spelen in het beïnvloeden van het gedrag van Nederlanders omdat mensen elkaar treffen in hun winkels en kantoren. Het kabinet overweegt om voetbalsupporters uit de stadions te weren... als ze zich dit weekend opnieuw niet aan de coronaregels houden. Vorig weekend bleek dat de fans tegen de afspraken in juichten en zongen in het stadion. Minister Van Ark waarschuwt in het AD dat er zonder publiek gespeeld gaat worden als ze dat weer doen. Vanwege het oplopende aantal besmettingen... praat het kabinet met burgemeesters van de grote steden over nieuwe ingrepen. Het Outbreak Management Team komt daarover maandag met een advies... In Amsterdam-Nieuw-West is vannacht een man neergeschoten. Dat gebeurde aan de Osdorperban. De man is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zegt dat in dezelfde straat nu onderzoek wordt gedaan naar een verdacht pakketje. Het zou gaan om een explosief dat voor een avondwinkel ligt. Het weer valt soms een bui, maar de zon schijnt ook af en toe. In de loop van de ochtend neemt de wind af. Het wordt zo'n 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 is de zomer van ZFM met nu. Toebak leeft. Oh, het is anders allemaal, dames en heren. Het is Maak, echt oh, ja, he, he, Helemaal anders. Goed maakt dan ja, dan zijn we klaar voor We zijn weer compleet... Morgen. Oh, nee, goeien goeien nog niet. morgen. Ja. Dit is CFM. Toebak leeft. Jawel, welkom bij het radioprogramma Toebak leeft. Fijne toestel op aan te staan. En, uh, nou, Welkom weer terug. Ja, dankjewel. Was ja. jij er vorige week? Ik was er vorige week. Met wie? Ja, wacht even, je hebt niet te luisteren gewoon. Nee, ik zat, ik, zat ergens, uh, ik zat ergens op een eiland. Op een eiland? Maar er is toch wel een internetverbinding met een zo? Ja, surf? maar je gaat hier om acht uur op staan? Oh nee, op zeg. Ben je gek geworden? Dat gaan we echt <laughs> niet doen. <laughs> nee, joh, vorige week had ik Peter meegesleept. Oh, wat leuk. Ja, oh, Peter. Kan ik kan kan misschien wel even luisteren. Ja, ik, ik kan het natuurlijk allemaal even doorsturen. Natuurlijk, hè. Is kan. goed, doe maar. Ja, ik stuur het wel even door. Ja, goed, Peter, de man die ook af en toe wat jingles inspreekt. En uh, ook al, voor oh mij ken ik al 25 jaar was dat al... leuk? Was het succesvol? Ja, het was succesvol. Oh, ja. dat Ik zoveel leuke reacties gehad, echt. Ja. Yeah. Wel geteld. Ik zit even te kijken. Wel één? Dus is uh, eentje, van mijn vrouw. Die had ook nog bijgeschreven, Dan haal je wel even brood daarna. Goed. <laughs> ja, Maakt niet precies. uit. Maakt ook niet uit. Het, gaat, het is nog op je, Ja, ja ik, zat dus in, uh, ik zat dus op uh, Tesla Ja? Een weekje. En het was wel heel leuk. In een tiny tenthuis. Een tiny, dus je hebt ook, de... ook nog tiny tent. Ja. Ja, nou, het was, uh, was wel uh, koud s nachts. Dat wel. Oké. Okay. Ja. Dan lig je arm boven de dekens en denk je naar de hand: Is die van mij? Die is helemaal koud. Die ja. Leeft die nog? Jezus. Zo koud. Is dat in Nederland echt belachelijk ook, gewoon. als ze daar niet wat aan doen? Ja. Nou ja, goed. Ja, het, is, het, is, het is niet anders. Nee, het is niet anders. Maar in de tent en terug buiten, het is geen betere plek om te zijn dan buiten. Zeker, Dekenen zeker. In We deze zaten naar in quarantaine. ja... Maar ja je had daar, je had, we hadden het prachtig weer, hè? Want uh, het, uh, je Ik... moet maar mossel hebben. Vanaf uh, ja? de 14e, de 15e was het die, weer die warme dag en de rest van de week was het. We hebben geen regendruppeltje gezien. Wel veel down. Zou, Als ja. je buiten een krantje laat liggen, is die volgende dag is die, uh, vergaan. Ja, ja, dat is uh, ja. ook wel weer goed om te weten dat hij niet zo ja. lang blijft uh, Nou, ja, goed, Het is een week vol gebeurtenissen geweest. Het gaat natuurlijk over zaken. allemaal over de corona natuurlijk. Er is echt al zoveel over te doen geweest. Eén, iemand sprong er nou toch wel even uit die er wel iets zinnigs ja. over zin te zeggen had. Alleen samen krijgen wij de overheid onder controle. Ik. Ik doe niet meer mee. Ja. Van, uh, ze, had ze had eerst geld gekregen om uh, een, een, een campagne. Nou ja, dat iedereen zich hield aan de regels. En de later dacht ik: ik heb geen zin meer. En weer later, toen heeft ze excuus aangeboden. Het was niet helemaal nodig. En heel veel bekende ja. mensen die ook op haar uh, sites op haar uh, Instagram, weet ik veel, filmpjes hadden geplaatst. Allemaal weggehaald, iedereen had zijn aandacht gehad. Is er... Hoe kan ik daarop scoren? Door daar ook iets te doen, doe ik, doe ik dat. Oh, de volgende dag, het is niet meer nodig, haal ik het er weer af. Ja. Ja, nee, het is en mensen werken. vergeten dat ook gewoon weer. Nee, ja, ja, maar eigenlijk is dat weer. Uh, ik las gisteren ook een artikel dat ze zeiden van ja. Nou gaat alle aandacht daarheen, maar ja. daar moet het niet heen gaan. Het gaat helemaal om, het gaat om de corona zelf, weet je wel. En die wordt zij geslachtofferd. Ja, ja dat goed. is goed. Eigenlijk al een beetje terug. En, dat ze ook zo naïef is, dat ze inderdaad... Uh, gaat ze dus bij Jinex zitten. Ja, en daar viel ze volledig door de mand gewoon. Maar, uh, ja, nee. maar goed, als je maar... goed luistert wat ze zegt. Is... Nou ja, kijk, ten eerste... ik heb superveel respect voor corona. Maar ik heb ook heel erg veel respect... voor mensen die zonder geld thuis zitten. Ja, ik heb al de eurtjes er even uitgeknipt... en dan klinkt het als een gewone goede boodschap. Maar ja. daar heeft het mee te maken natuurlijk. Ze denkt aan het bedrijf, alleen... ze had een wit blaadje, een wit blaadje meegenomen waar niks op stond... En daar, daar zou ze dan van een ding van voorlezen, Dat heeft ze op mij helemaal niet gedaan. Maar uh, dus ja, ze voelt gewoon mee met de mensen die vastzitten. En ze denkt, nou, ik doe het op mijn manier. En het is altijd zo lijzig. En je denkt, nou, hoe slim is ze eigenlijk? Nou, ik weet het ook niet. Maar ze bedoelt het wel goed. En er leeft gewoon iets. En andere mensen vielen eroverheen. Gisteren ook op een, iemand die er helemaal over door blijft. We hebben een democratie en we moeten zo... Dat kan zo niet. En denk ik oh, wacht even. We hebben geen democratie meer. Nee, dat is als klaar. Als je er niks over mag zeggen, hebben we geen democratie Nee, dus niet lopen dus, uh, schermen met feit... we zijn een democratie, we moeten dit tegengaan, hoor. Nee, maar het, is wel, maar het is er uh, niet meer, klaar. Ze is, is wel een beetje... Uh, ik vind haar een beetje sneu... dat ze kan zich nergens vertonen, sowieso al niet meer. hè? nee. nee. Want ze was toen wel deed, deed ze mee aan uh, de gevaarlijkste wegen... van Europa, oh, ja. Of, ja, ja, ja, ja. Van, van de wereld. Samen dan met die, uh, die hele... Uh, coole chick... Die, uh, god, ik ben haar naam kwijt, maar die, die is uh, transgender. Oh wat. ja, weet je wel. Die, die u, met ja. Patricia paars dochter gaat, wat had. Ja, of, precies, die ja. uiteindelijk ook zeg met maar, de nacht die ging met een ja, hele grote Ja, Geweldig mensen die daar misstand. zo spontaan waren. Ja, ja, ja, ja. En, uh, en die waren samen. En uh, uiteindelijk in de loop van de dagen kwam ze los. Ja. En dat, was, dat was heel, is het heel erg kat uit de boom kijken. En je kon ook heel duidelijk merken dat de rectificatie die ze geplaatst heeft... nou, dat heeft echt iemand gehad die haar geholpen heeft. Want dat kan niet anders, aan, aan de manier van hoe dat geschreven is. Okay. Maar het is heel goed, want als jij zoveel volgers hebt... en uh, uh, volgens mij stroopt het geld best wel binnen door allerlei advertenties... En, uh, ja, nu niet meer, denk ik, meer. Uh, maar goed. Nou, jawel, ik denk... Ik geloof dat hij een manager opgestapt is. Was een manager uh, Ja, is hij opgestapt uh, hierdoor? Ja, weet je, je ook weer, uh, onze rapper, onze Nederlandse rapper... Alibé? Ali B? Was dat haar man? Ja, die deed wel iets met haar, geloof ik. Ja, maar ja, die, die, niet dat haar die haar op de is, want zij is het wel een bedoeld, hè? Ik op... zeg, zoals ze heeft het goed bedoeld... maar had het even beter voor moeten bereiden. Ja, oké. Okay, yeah. Ja, en het is gewoon zo, met je lijst of het zoiets jong, plaatsen. Hè? Nou, ik heb er geen zin meer in, ik doe niet meer mee. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal wat wij willen horen. Dan wil je het goed onderbouwd zien. Dan vind ik het wel leuk om te horen. Maar anders, nou, ik doe niet meer mee, hoor. Nee, ja, mijn schoen past even niet. Ik koop gewoon nieuwe schoenen dan heb ik er helemaal geen last meer van. Dat was de laatste plaats van natuurlijk Neon uh, Trees. Zeggen Glenn Taylor. En Glenn Taylor is ook van het Mormontse geloof. En uh, om de zoveel tijd komt die documentaire weer voorbij... En het gaat ook over uh, uh, de, de Imagine Dragons, de zanger daar van uh, Dan Reynolds. Die maakt het nogal druk op het feit dat mensen in het Mormons geloof... niet, uh, zeg maar, biseksueel kunnen zijn of transgender. Daar is helemaal geen ruimte voor. Dus die heeft een hele strijd aangeknoopt om daar de, de, de leiders van uh, om te turnen... dat die wel uh, gerespecteerd worden. Maar nou goed, hij heeft een concert gegeven met allerlei bandjes. En nou, ja, goed, toen gingen ze erover vergaderen. Toen zeiden ze... Nee, we hebben het aan God gevraagd. En hij moest er eens over nadenken. En we hebben een bericht teruggekregen... Nee, dat dat het toch niet geaccepteerd werd. Dus, ja. Nou, leuk allemaal weer. Maar goed, het man is wel gedreven, deze... Nou ja, Glenn Taylor wel van Neon Trees... maar ook deze Dan Reynolds van uh, Imagine Dragons. Imagine Dragons. Imagine Dragons, Imagine Dragons. Ja. van uh, Thunder, Thunder, Thunder, Thunder. Het is echt een plaat, een waardeloze beats, maar echt een hele goede tekst. Thunder, Thunder, Thunder. Ja, gaat maar door. Goed, het is de toepakleef. Fijn dat u aan het staan. Het is, het is zonnig hier in Zandvoort, kwart over acht... En we straks natuurlijk weer de rare berichten en wat gebeurde er door de jaren heen. En uh, ja, want dat doen we even een raar bericht. Heb je al wat? Ja, ik vind deze wel heel grappig. Oh. Het was een uh, 13-jarig meisje, Elke Verhoeven, uit uh, het Brabantse Agerl Die kon daar gelukkig niet op toen ze haar iPhone terugvond dat ze hem tijdens het paragliden in Oostenrijk op 2,5 kilometer hoogte verloren was. dat waar? En dat vind ik wel heel knap. Nou ja, het was gewoon iPhone. Uh, je ja. zoekt mijn iPhone toch aangezet of zo? Nou ja, ze, ze, ze probeerde dus na de tocht ze te achterhalen of het nog ergens lag. Ja. En uh, ze stuurde een appje vanaf een andere telefoon. Ze zag dat het bericht aankwam. Dit betekent niet alleen dat de telefoon het nog deed, maar ook dat het in de buurt lag. Want ze had geen 4G-connectie en haar telefoon was ingelogd op de wifi van de camping. Ah. Dus toen ze haar eigen toestel belden nam een Oostenrijkse kassamedewerker... nam het toestel op op 50 meter afstand van de camping. Oké. Okay. Waanzinnig, hè? Allemaal wachten. Waar, iemand heeft hem al gevonden voor haar. Ja. Oké, okay, ja. nee, ik dacht dat het hem zo uh, op de knieën tussen het gras tussen door... Tussen al het gras door, al die hellingen daar. Al die, al die, hellingen. die Heidi hellingen. Echt, weet je wel... <laughs> Ja, al die dus, ik bedoel, We waren op de familieweekend. Uh, familie, uh, en toen uh, op een of meer raakte iemand zijn opbel kwijt. Hebben we hebben echt toch wel een uurtje door het gras lopen kruipen. Met z'n allen echt op een... Nou, moest het op twee, twee vierkante meter moest het gebeurd zijn. Nou, we hebben niks gevonden hoor. Nee, toch niet? Ja, ik ben ook zo ring kwijtgeraakt ja. bij een jamborette. Die is dan uh, afgevallen s'nachts. Nee, ja. nou, uh, wel heel jammer. Maar Dat ja, misschien is... is iemand heel blij geworden... die, uh, die met zo'n uh, zo uh, metaaldetector daar iets gaan. Uh, Kijken? Hè? Ik ben nou... Oké, okay, dus ga, je, je, je maakt het voor jezelf zo goed door te zeggen... Nou, dan wordt iemand anders heel blij die het vindt. Maakt mij ja. helemaal niet uit. Ja, ja, ja. familie-erfstuk van oma. Ik, ik had, mijn oma, maar ja, ik had het de, inderdaad wel in, in Turkije gekregen van mijn vriend of mijn man toen de tijd. Al vandaar dat je er zo over nadenkt. Oh, ja. Ik vond het oh, ja. toen oh, ja. echt heel mooi. Ja, jawel, jawel, ik vond het wel <laughs> mooi hoor. Jawel hoor, echt wel. Nou, vandaag nog in de te lezen Greenpeace op rampkoers. Uh, vele kritiek op uh, Greenpeace, omdat ze gewoon doorgaan met het uh, kolossaal granietblokken storten op ondiepe plekken in de zee om uh, die vissers tegen te houden. En ze zeggen zelf dat het levensgevaarlijk is, zeggen mensen, de vissers. Ze zeggen zelf, nee, wij communiceren met de vissers waar we de blokken in zee gooien. Dat ze denken, hé, hey, daar moeten we dan niet gaan vissen. En die vissen zijn natuurlijk bloedling. Die zeggen, ja hallo, we er valt er zo weinig te, te vissen. En dan ga je ook nog op bepaalde plekken de boel barricaderen. Dus en ja, als je daar je net overheen trekt, over die grote granietblokken, dan gaan ze ook stuk. En dit, dit schip van Greenpeace, de Esmeralda, die, uh, ja, die is nu afgemeerd in een Duitse haven waar hij weer volgeladen wordt. Het zijn echt gedreven mensen dit ook. Bijzonder. En uh, uiteindelijk schijnt het alleen nog maar te gebeuren in het uh, Belgische water, of het Duitse water, maar nog niet in het Nederlandse wateren. Dus, oh. uh, maar goed, ne Nederlandse vissers gaan daar natuurlijk ook naartoe. Ja. Dus die hebben het ook wel mee te maken. Nou goed, straks ja, ik hoorde ook trouwens dat ook graniet en beton... dat dat heel veel CO2 kost en dat je voortaan beter met hout kon doen. Maar ja, dat heeft geen zin in het water. Nee, dat rolt weer weg. Dat rolt weer weg, Dat ja. is dan weer een klein detail, hè? Nee, het schijnt dat we ook bezig zijn in Nederland... te flink te onverdiepen, te onverdiepte te verontdiepen. Te verontdiepen, dat is een heel mooi woord. Dan hebben ze bedacht om zeg maar, een bepaalde meer te ondiep te maken... waardoor je ander een soort dieren krijgt in dat meer. Alleen wat ze er allemaal ingooien, nou ja. Dat is de vraag. Dat is de vraag, Daar is, nou goed. Oh. Straks er wel meer over. Zembel had zo'n uitzending afgelopen week. Dus, okay. uh, maar je zegt een lekker scheurende gitaar op de radio... De meeste tijd maken ze er toch gewoon roesvoetsappige popmuziekjes. En die hieren daar een beetje bellet. Nu hebben ze de gitaar in hand genomen. Stop de negativiteit. Tobak leeft. U hebt wel heel... Dit mooi zeg. Komt uit Duitslands vandaan? En, ik ken het niet, het klopt ook wel. Het is nu zo lang uit. Het is een 25-jarige. Deze M-Bird. Het is, um, Anne Bird. Het is een, uh, een snufje van War on Drugs. En Tom Petty zit er ook wel een beetje in. Heb ik die er. En hij is lange tijd aan het uh, toeren geweest. En hij heeft nu een debuut uh, CD uit. Een debuut uh, uh, single. En dit is dus. Uh, de plaat uh, Mountain. Ja, ik vind hem leuk. Die gaan we hier vaker horen. En ja, het heeft echt iets weg van War on Drugs. Maar ook Kurt Will heeft er iets weg van zijn plaat die we wel heel erg draaien... op de zaterdagmorgen. Goed, uh, is het eigenlijk alweer tijd voor Jorlande, of voor uh, de Stanfordse berichten? Nee, nee, nee, we dan zijn dan... heel erg op tijd. We gewoon. zijn nog op tijd. Oké, okay, nou we, we nog toch? Ja, ja. goed. Ik, ik zit even te kijken nog waar ik net over had, het granuliet, wat in over de Maas wordt gestort in het meer. Een granuliet te schijnen en of een afvalspul te zijn, wat ze dan weer kopen. En uh, ja, dat is de afval. En dat afval wordt ook weer gebouw, uh, gebruikt. Dat komt bij de wegenbouw vandaan. En als dat granuliet niet gedumpt kan worden... of verwerkt kan worden voor het verontdiepen van meren... dan kan er geen, kunnen er geen wegen meer worden gebouwd. En allerlei politieke leiders hebben hiermee te maken gehad. Die wilden dat ook niet uh, tegenwerken. Dus die hebben allerlei regeltjes een beetje omgebogen. Onder andere Zeilstra en Rijkswaterstaat hebben onder een, een hoekje ges, uh, gespeeld... om uiteindelijk dat granuliet dus te laten verdwijnen in het water... En in het graneliet zit alle ellende. Plastic. En allerlei mensen die daar in, ja, in de buurt wonen, die hebben allerlei dingen zien, aange zien spoelen. En die hebben zelfs van, hé, fietsen en plastic. Bobbeltjes plastic wat in bouw wordt gebruikt. Hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Nou, dat komt van het granuliet vandaan. Maar goed, het moet ergens, uh, uh, ergens gestort worden. Ja. Dus uh, ja, en maf. En dan ook ontkennen en de regels buigen. Nou, mocht je het interessant vinden, moet je maar even kijken. Op Zembla, dat is afgelopen week op de televisie, daar zijn meerdere uitzendingen over geweest. Nou goed, hmm. het is, is ongerust wat anders dan. Um, dan de corona. He? ja is iets ergens anders om naar te kijken. We houden ook wel van, van wat positievere berichten. Oh, doe ik heb dan. een heel leuke, want uh, ja. er is een Amerikaan en die heet Rich Case Humphries en die heeft op piepjonge le le le leeftijd een indrukwekkende, ja, ik ben helemaal onder de indruk jo, van, een indrukwekkende wereldrecord op zijn naam mogen schrijven, want hij is pas zes maanden, He? maar hij is de jongste ooit die een heeft. Ja, en uh, wachter, wachter. hij bracht dus de nationale feestdag. bracht, bracht hij door op een boot. Ja? Hij hing rond met schildpadden. Hij ging waterskiën op het meer van Utah. En uh, zes maanden en vier dagen oud, toen zijn ouders hem de latten aanbonden tijdens een boottochtje. En uh, hij wist ook nog veel harder te veroveren op social media. Ja. Maar niet iedereen was even enthousiast. Want het was veel te gevaarlijk. Heb je al die mensen die dan natuurlijk allemaal. Uh, dan weer van. no, no, dat kan toch allemaal niet? Ja. Dus, uh, maar ik zal even de foto kijken. Ja, ik wil dan echt de foto zien ook van. Kijk dan, zes maanden. Ja. Hij staat ook nog rechtop? Ja. Of heeft hij een ondersteuning gekregen waar hij zijn benen gestekt nou, krijgt? Het is wel een hele brede plank en hij ja. houdt hem goed vast. En, en de, uh, wat voor snelheid heeft hij gehaald? <laughs> nou, ik denk dat het niet <laughs> heel snel is. Maar ik vind het wel heel schattig. Ik zie hem zo stuiterend over die hek van die boot. <laughs> en bam, hey, Hij hing nog net achter de boot. Wat is hij nou voor? Ja, maar het is gewoon heel leuk dat een baby nou eens soort keer toen is het toch gewoon positief nieuws hebben, hè? Ja, maar heb ik nou. Ik vind ook ja, ik kan die feestjes nou niet hoor. Al die feestjes worden gegeven, en dat je ja. denkt ja, leuk hoor. Ja, wacht nou even daarmee. Wacht er nou mee. Het is nog te vroeg. Ik, ik ga jou straks al wat foto's van mijn vakantie laten zien. dan word je ook wel weer vrolijk. Ja, we dus we vrolijk echt lief. Toch ja. wel op afstand, hè? Echt, elke oh, keer. Ze je... staan allemaal op afstand. Het, het maakt ook niet uit wat voor nieuwsbericht je krijgt. Hoe zwaar en ook depressief het ook is. Je kijkt altijd, staan ze wel op afstand? Niks, ze staan niet op afstand. Waar ging nee. het eigenlijk over? Nou, dat weet ik allemaal niet. Het is alweer voorbij, nee. nieuwsbericht. Ja. Nou, dat is maar een uh, doen waar we hier. Een mossie muziek, zeker, hè? Zal ik je even mijn huisje laten zien? Ja, Oh, er ja, komen de kozenkietjes voorbij. Nou. Ik komen een anderhalf uur staat ik het non-stop hier, denk ik. Oké, okay, het volgende gitaar: Wolfsburg. En toen op het aanstaan, het heet Walsburg. En het heet Sure sh Shine. Shine. Ja, niet Sure sh Shine, maar Sure Shine. Goed, je begrijpt het al. Zandvoortse berichten. Ja, yes. kijk even naar uh, de Zandvoortse berichten wat er allemaal uh, speelt. En uh, een van die dingen die... Uh, ja, ja. ja Sinterklaas. Dat kun je echt uh, vergeten. Die gaat niet komen, Sinterklaas. En toch gaat niet door, helaas. Moeilijke beslissing. Zwarte Pieten hebben, er namelijk, uh, hebben ze niet kunnen vervangen. Ze hebben allerlei open sollicitaties hebben ze geplaatst. Maar ze hebben gewoon niet die plekken van die Zwarte Pieten op kunnen vullen. En ja, de Sint is dan raakt toch over, ver, oververwerkt. Uh, overwerkt. Die kan dat gewoon niet aan. Is het is toch een seniele oude ja, man. Maar hij ja, hoort natuurlijk tot de kwetsbare groepen. Eh, kwetsbare groepen, dus... Ja. Uh, hij, komt uit hij, hij, hij komt uit Spanje. Hij Spanien. komt gewoon helemaal niet. Geen cadeaus, niks. Nee, hij, is, uh, hij komt uit de risicogroep. Uh, uh, ja. En ook uit Spanje is het niet code rood daar of zo. We hebben bij Biro code rood. Maar goed, er komt een andere invulling. Waarschijnlijk 15 november. Ze gaan even kijken. Ze hebben nauw contact met uh, Sint en zijn knechten. Voor een andere plan. Er schijnt een andere man in diezelfde maand ook uh, Nederland aan te doen. Een man met bijna dezelfde jas staan. Ook rood. En een grote witte baard. Hij heeft wel kleine mensjes rondlopen. Daar zijn ze toch al aan het praten of dat nog wel mag. Ze noemen ze ook wat dwergen. En die schijnt rond de kerst hier te zijn. Maar de vraag is wel of die dwergen de extra cadeaus wel aankunnen. Dus er zijn nog allerlei verhalen over de Sintemann-knechten, Piet en uh, de Kerstman. Goed, je begrijpt al. Geen Kerst- of geen uh, -tocht hier in de Zandvoort. Daar komt het om neer. Goed, nog meer ja. Zandvoortse berichten. Ja, ik heb nog meer Zandvoortse berichten. Uh, het is, uh, dat de helft van de Zandvoorters die heeft het, do het donorregister nog niet ingevuld. Ik dacht, waar, hoe zit het met mijn privacy? Wat? Uh, gaan ze dat maar gaan. Dit vind ik echt heel verontrustend. Dus sinds 1 juli 2020 geteld is die wet. En uh, hey. tot 28 juni vulde 47,8% van de volwassenen hun keuze in. En uh, bij 50,8% gaat het om toestemming voor orgaandonatie na overleden, overlijden. Maar 37,8% wil dus geen orgaandonor worden. Deze, deze, deze groep hier, het is namelijk heel veel oude mensen. die kunnen een heel groot aandeel hebben ja. daarin en die doen niet mee. Is het is straks wel zorgen dat ik jou ja, een nieuwe knie... Nou ja, de week wordt de eerste brief uh, verzonden naar de Zandvoorters... die nog geen keuze hebben ingevuld. Nou goed. En, uh, ja, en uh, bij de bibliotheek Zandvoort wordt voorlichting gegeven over het nieuwe donorregister. Ja. En ook kunnen ze helpen bij het invullen van de keuze in het donorregister. Dus, uh, Ga voor oh, meer informatie oh, oh, naar donorregister.nl. Dat zou het kunnen zijn. Ze zijn zo oud dat ze niet in staat zijn om uh, met een nieuwe techniek om te kunnen gaan. Goed. De Zandse kant meldt dat het wethouder geslaagd voor de fitheidstest afgelopen zondag. Ze dacht, nou, we gaan een fitheidstest doen op zondagmiddag. Wat een goed idee. Ja. Zondagmiddag is het ook helemaal niet druk in Zandvoort. Wat een fantastisch idee. Uh, 30 Zandvoorters hadden zich aangemeld. En uh, de wethouder Hefkamp, uh, uh, Raymond, moest natuurlijk naar Zandvoort toe rijden. Dus hij heeft een tijdje in de file gestaan, een uur lang. Komt dus eigenlijk niet in het juiste tijdslot terecht. Mocht wel het aan de fitheidstest doen. Hij heeft het echt met uh, vlag en wimpel. Heeft hij het gehaald gewoon. Echt, ze moesten uiteindelijk wandelen. En steeds sneller wandelen. Tot en met 7 kilometer per uur. En heel veel mensen zijn afgehaakt. Hij is gewoon doorgegaan. 67. Die... Die uh, wethouders... Uh, van Haften heet. Van Haften, ik spreek dat altijd. Als ja, een ja, en ja die Haafkamp, dat is die, die, die, die zat in goede tijden vroeger. Oh ja, daar was ik een grote fan van. Maar goed, deze man heeft dus uiteindelijk heeft het gehaald. En ja. de, de organisator, uh, Danny Pietersen, was erg blij. En alles werd natuurlijk gedaan met uh, mondkapjes op... en dan Mid smettexmiddel en... Uh, nou, goed, andere als ja, mee, er, maar het erg is gewoon, Wilco ja. dat wij inmiddels oud genoeg zijn... dat we mee moet, kunnen moeten ja, doen. Ja, wij moeten <laughs> mee doen, ja. Maar, uh, dus op zondagmiddag gaan we het dan weer doen. Nee, ja, nee, lekker middag. als het wel in als het mooi weer is. Nee, dat lijkt me handig. Doen we lekker op al, in maar, maar ja. was. Er is trouwens vandaag een buurtchallenge in Noord. Oh ja, plezier. Ja, uh, ja dat is van de pluspunt. Want uh, je, de, de bevolking van Zandvoort wordt uitgedaagd... om samen met de buren de buurt vrij te maken van zwerfafval. En de start is om 11 uur. Dus uh, ja, je hebt toch 2,5 uur. En... Uh, met koffie en iets lekkers erbij. En de afsluiting is om half twee. Met ook weer een drankje. Weer wat lekkers. Ja. Ja, zo worden we toch niet fit. Maar er zijn leuke prijzen voor de grootste vuilophalers. En uh, je kan je aanmelden. Nee, het is, het, is, het is verplicht om je aan te melden. Dat staat er ook in het bericht. Ik heb vlees. Meld je dan nu aan. Alleen ja, met je straat, flat of team. Via burendag2020 apelstaatplus.zandvoort.nl. plus.zandvoort.nl. Je kan ook bellen naar de balie. Het is uh, 57 40 330. Ja, ik zeg maar voor het beide nog, geld vooraf aanmelden is noodzakelijk... in met de corona Ja, want er zijn veel mensen op straat... dat is gewoon levensgevaarlijk. Je Al die kan mensen die daar groot. altijd vuil oprapen. Echt, je moet niet hebben dat je daar zeg maar uh, onaangekondigd... daar rondgelopen en vuilnis gaat uh, ophalen. Dat is natuurlijk niet eerlijk voor de andere deelnemers. Die kunnen daar bij dat geen nou, recht is er op Daar niks over. Ja, er worden gewoon uh, vakken yes, afgetekend waar ja, je... Waar je mag zoeken. Niet in mijn vak zoeken. En dan gooien ze wat vuilniszakken, halen ze ergens vandaan... en gooien ze daar leeg. Ja. Want anders is er niks. Nee. Ik bedoel, zo schoon is die zand voor het in Zandvoort gewoon. Het is echt geweldig. Ja. Ja, er ligt gewoon bijna niks meer, dus het moet echt uh, vuil gestrooid worden. En uh, blijf, uh, als je niet op straat hoeft uh, te zijn, blijf binnen. Hè? Want binnen heb je de meeste kans op besmetting. Als je dat Zou er nog veel doen. meer vuil op straat liggen? Ja, wat, wat ik wel zie, ja? want ik doe een beetje aan ploggen. Hè? Want ik, uh, af en toe loop ik een rondje, uh, ren ik een rondje. En dan, uh, en als ik een, aan vloggen of aan ploggen? Ploggen. Ploggen. Wat nou, dat is dat? Het uh, is iets van plundera, zo'n zo soort ding van uh, een Zweedse naam en, en uh, jogger. En uh, als, okay. ik, als ik een vuilniszak vind, ja. dat dus, is uh, zo'n plastic uh, tasje, dan, uh, dan ga ik door en dan uh, vul ik hem met wat ik vind onderweg. Okay. Maar als je ziet hoeveel mondkapjes je hebt, hoeveel blikjes en plastic flesjes, niet normaal. Okay. En ik heb echt niet het idee van goh, het, wo nou, het wordt wel minder bij mij in de wijk. Ja, het komt natuurlijk omdat ik af en toe zo'n zak meeneem. Yeah. Maar uh, ik heb, voor de rest heb ik niet het idee dat het uh, afval minder is geworden omdat de mensen meer thuis blijven. Benaderen je mensen die ook zo van, hey, heb je echt even niks te doen? Of zo, ben je vrijwilliger of vrij... uh, heb je geen baan? Jawel. Ja, best ja, nou, ik... mensen dat tegen ik, ik kan me herinneren dat ik was. Uh, is nog nooit dat... iemand iets tegen me gezegd? Nee, nog nooit. Ze kijken allemaal beschaamd weg. Oh. Want ze denken, oh, dat is mijn blikje. Zo'n Amoed die ja. probeert even eten te vinden. Tussen plastic. Dat zou kunnen, ja. natuurlijk. Ja. Goed, en dan supercars... Joko om af te vallen. Goed, ja, precies. <laughs> dus, dus moet. Ik krijg een heel ander beeld nu. Supercars evenement van afgelopen zondag is uh, toch gaat eigenlijk stilgelegd door de directie. Het werd, uh, ja, er waren 4000 kaarten verkocht. Maar aan de Poort werden ook nog meer kaarten verkocht. Dus uiteindelijk kwamen er wel zoveel mensen op af. Alleen racewagens Er werden acties uitgevoerd. En op afstand mocht je er naar kijken. Maar de, de pleinen waar ze hadden getoongesteld, die waren gewoon te klein op al die mensen. Ja, te herbergen. En wat al eerder gezegd, buiten is gewoon te gevaarlijk om rond te lopen. Ga naar binnen, want daar heb je het meeste kans op besmetting, zeg ik altijd. Dus blijf binnen. En uiteindelijk hebben ze dus, ze hebben wel een aantal uren hebben ze het uh, volgehouden. Maar uiteindelijk hebben ze, het, hebben ze iedereen weggestuurd. En iedereen is uh, naar binnen gegaan bij mensen, want ze mochten niet op straat. Dat is heel raar, dit. Ja, dat is een raar ja. bericht. Hè? Ja, raar bericht, dit. Ja, ik nou, Ik ben kant. helemaal van slag. Maar goed, het is, is een hele raar bericht. Nou. Maar goed, eh, tot zover is Hans van Zwichten, dames en heren. Hey, we gaan door. Ja, kijk precies. Die plaat hebben we net volgens mij gehad, of niet? Nee, laten we niet maar even doen. De trok de score. It's taking over me. It's taking over me. Fijne muziek op de vroege morgen. Ik krijg dit gevoel al altijd bij. Hè? Stop de negativiteit. Tubak leeft. Ja, het is een beetje een zware kost wat we net draaien. Maar goed, de score. En, uh, it's taking over me hier bij Toebak leeft. Fijne toestellen op aanstaan. Ik kijk nog even in de krant en uh, het gaat ook onder andere weer over de lockdown. En er komen natuurlijk stikte maatregelen. En ik las vanochtend Ik zat vanochtend weer het nieuwste. Uh, noem je dat? aan te horen. En uh, toen hoorde, hoorde ik dit. Hoe ingrijpend gaan die zijn? Waar moeten we aan denken? Het zullen maatregelen worden die uh, gaan voorkomen dat er te grote groepen mensen op straat zullen zijn of in de horeca. Dus je kan denken aan het uh, verder beperken van uh, de openingstijden van cafés. Maar nogmaals, ze zullen daar echt een goed verhaal bij moeten hebben. Want het is ook nog steeds zo dat de meeste besmettingen thuis uh, plaatsvinden. Ja, ik weet ik, echt. Ik, ik, ik, dan snap ik het nog niet. He? wat nou? Goed, thuis? Thuis zijn de beesten besmetting, maar daar gaan ze de horeca dichtgooien. Nou goed, die heeft er natuurlijk al iets over gezegd. Ja, het is raar, maar ja, ze zitten in een spagaat. Ze moeten wel een, iets van een teken afgeven. moeten een sign. Zo van, nou ja, let nou eens hierop. De mondkapjes dragen we al. En wat, wat moet je dan nog doen? Moet je een politieman in de, in de straat neer gaan zetten? Uh, jezus, ja, het, het, gaat, het, gaat, het gaat gewoon heel ver. Maar ik, ik zag laatst, ik wou zeggen ik sprak, maar ik, ik uh, zag laatst het programma, er was een man... En die zei van ja, het is allemaal helemaal niet zo ingewikkeld hoor. Als iedereen gewoon altijd, gewoon iedereen... Ja. altijd een mondkapje op heeft als hij buiten is... dan, uh, dan is er niks aan de hand. Ik bedoel, uh, als je ergens heen gaat waar mensen zijn... doe gewoon een mondkapje op. Nou, dan uh, en als de anderen dat ook doen. Dan is het uh, dat is de goedkoopste manier... en de beste manier voor de economie om het uh, gewoon uh, klaar te maken. En als jij gewoon zit in een restaurant op één plek... met z'n tweetjes en uh, ze, ze, zij zitten een beetje netjes te serveren en zo. Ja. En als je naar buiten gaat, dan doe je dat ding op. Als ja. je langs een uh, kaupen vet loopt... Uh, andere mensen doen zo'n ding op en iedereen doet dat. Nou, dan is het klaar. ja. Oh. Nou, ik weet niet of het zo makkelijk gaat, hoor. Nou ja, dat zei ja, hij. Ik was een expert, maar ja, iedereen is expert tegenwoordig. Ja, iedereen is expert. Ja, klopt. Het, ja, het is zo'n simpelheid, gewoon een file dat je kan oplopen. Wat moet je er tegenaan? Ja, moet je jezelf allemaal dicht tapen of zo, weet je op In de straat op. En ik hoorde een oude mens ook. Iemand die wat zeven weken, acht weken in lockdown gezet. Een tafeltje voor de voordeur gedaan En alleen de dochter kwam dan even in de, in, in de deuropening zitten, Wat op de en pakte ze van tafeltje af ging niet naar buiten. En dan zie je buiten de hele wereld als aan haar voorbij gaan. Ja, is... Ik ken iemand die zit dus al vanaf uh, 13 uh, april, maar, uh, maart al in lockdown. Ja, maar ik bedoel, wie, wie zegt, je moet, moet toch niet daar dat tijd binnen blijven. We gaan even op het balkon staan, lopen even de straat op en neer. Maar je gaat niet daar dat het binnen blijft ja, in, in je, je muffenhuis. Je kan ook s'avonds, zeker nu het donker is. Ik heb gisteravond heb ik dan een ommertje gedaan. Ja. Ik ben niemand tegengekomen. Nee. En dan denk ik, van, ja, dan loop je toch wel heel veilig. Dan loop je maar even heen en weer naar de zee, even, weet je wel? Ja, maar ga gewoon naar buiten donker, buiten. Er is, bu er is niemand buiten doen, zo wat, hè? Gewoon nee. als je dus dan gewoon om acht uur even een klein rondje doet. Dus uh, zoek, zoek de oplossing en niet te denken, ik ga maar binnen blijven zitten. Nee, niets. Nee. Je moet gewoon in contact komen met mensen. Daar moet je aan blijven. En, en de jeugd, ja, moet je die helemaal op slot gaan zetten. Ik weet het niet, hoor. Dat lijkt me nou niet helemaal slim. En, uh, de democratie of de democratie is sowieso om zeep geholpen, maar ik bedoel, de, de economie dat uh, ja, gaat ook helemaal de verkeerde kant op de kant. natuurlijk. En, gisteren op één was ook zo'n uh, zo multimiljonair die dan... Ja. Uh, die ook Net zijn zaken verhuurd. Die, uh, iedereen was erover eens dat feit, van, ja, het is te belachelijk. En je moet toch gewoon een democratie. En dan zegt die man uit het publiek, zegt die, ja, maar de economie krijgt nog een hele klap te verwerken. Hè. Het is allemaal wel leuk wat we hier roepen, maar de economie gaat echt dat heel ver. Dat was de die multimiljonair ja? van 36, hè? Ja, of 38 was hij hoor. 38, 38, 38 ja. ja. Ik vind, we hebben hem hier opgenomen, hè? Want het was een, uh, een asielzoeker. Ja. En ik vind dat hij gewoon uh, echt uh, zeker de helft moet inleven. Zeker de helft. Want anders had hij het nooit. Ik vind, echt, ik vind het een heel naar verhaal gewoon van zo'n gast. Die, gewoon, die laten we hier binnen. En wat is je aan het doen? Ons geld aan het verdienen. Gewoon rot even lekker op, joh. Dat is ook weer niet de bedoeling. Ik wil alleen maar zielige verhalen horen. Voor, voor mensen die nou, denken van... Oh, we, zijn hij de... we zijn zo dankbaar. We zijn zo dankbaar voor jullie. Nou, nee, volgens mij was je ook wel bezig met doelen Maar die, die gasten die moeten nou uh, het leven in asielzoekerscentrum... voor aangenamen voor de andere asielzoekers. Ja, nee. Of ho. -ho. Jawel. Ja, natuurlijk niet. Dan blijven ze juist. Ja, maar ja, dan hoeven wij het niet te betalen. Op oh, die manier. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Goed idee. Als hij gewoon alles betaalt, dan is het het goed. <laughs> heel goed nou, idee. ik werd er niet zo heel erg blij van. Want dat filmpje wat ze lieten zien, dat is dat hij dan zeg maar uh, sowieso vind ik hem vrij aan de maat voor 38, dan denk ik, wow, gast. Ik maar als je had gezegd dat hij 20 jaar ouder was, had ik het ook geloofd. Had ik hem ook geloofd. En ik dacht eerst had dat hij een jongere vriendin kinderen, had. Maar... En dan vertelde dat zijn kinderen al tien keer in Disneyland geweest waren. Ja, overal ja. in alles. En ik, dat vind ik ook een beetje overdreven. Ja, dat is allemaal wel leuk. Boeiend. Boeiend. Maar wat ik wat nou, uh... meld, en dat had hij ook, later bleek. Maar goed, uiteindelijk uh, um, ja, dan zag je hoe je at. En zij aten dan in een restaurant in het hotel. Ja, je het tuss... hotel. Ja, in ja. eigen hotels tussen de mensen. En dan, ja, ze hebben niet zoveel tijd ervoor. En hij staat met een beetje wat naar binnen te schuiven. En tegelijkertijd al het werk te doen. En dan sliep niet thuis. Dan dacht van, wauw, je hebt veel bereikt in het leven. Ja, ja. Nou ja, ja. Die, dat zijn die gasten die, die op een gegeven moment dan uh, ouder zijn. En dan denken van, ja, uh, er staat niet op, uh, op zijn grafkist van... Uh, Goh, wat is hij rijk geworden en wat heeft hij veel gewerkt. Dat staat er nooit op. Het staat alleen of een liefhebbende familie was, weet je wel. Ja. Nou, nou ja, goed. Dat, ja, ja. Nou. Ja goed, uh, ieder uh, zijn uh, doel in het leven. Yes, dames en heren. Muziek op de radio hier. Sure Sly heet hij. Material boy. Moeten passen. Acht. Stong? Sly Stone? Sly en Family Stone? Nee, nee, nee, nee. Family nee. nee, het is gewoon Sir Sly en uh, dan, uh, zo moet je hem aanspreken, denk ik. Goed, oh. uh, en uh, dit heet natuurlijk Material Boy. We hadden het net over die multimiljonair. Nou, dat was misschien ook wel echt een Material Boy. Alleen hij had nu zoveel dat hij eigenlijk niet meer... Daar was eigenlijk, net nou was eigenlijk overspannen. En en eigenlijk overspannen. was het overspannen als je ja, het zou dat dacht ik ook eigenlijk. Ja, ja, dus ja, als je zoveel geld in zo'n korte tijd verdient... Ja. dan moet je wel heel veel bal in de lucht houden, denk ik. Dat He? denk ik, dat ik ook wel. Dat zeg op. ik wel heel netjes, hè? Ja, dat zeg je heel netjes. Ja, heel netjes. Goed, ik, uh, op de vrijdagmiddag... vrijdagmiddag kom ik daarna weer op De vrijdagavond kijk ik natuurlijk alle net even langs. En dan kijk ik ook op één, ik kijk En dan krijg ik... Ik was in ieder geval weer blij dat Jinnik gewoon weer even normaal aan het interview was. En niet al die... De mensen van The Voice aan het interviewen was... dat was echt een gênante uitzending vorige week. Maar goed. Oh, je dat, hebt het niet gezien? Nee, dat was natuurlijk omdat The uh, Voice... senior of zoiets, was afgelopen en was een winnaar. En daar heeft ze het echt de hele avond over zitten praten. Oh, ja, ja, ja. Zondag van haar interviewtalent. Maar goed, nou ja, had dus ze weer we, meer waar de we mensen. Waar we het nog over moeten hebben... Wat? Wat The was? Masked Singer... Ik heb het nog helemaal dat niet gezien. Het was gisteravond. Oh, heb je het gezien? Ja, ik heb het terloops gekeken. Want ik ben natuurlijk voorbereid aan deze show. En ja zo. True, yeah. Maar uh, toen uh, was er eentje. En ik wist het gewoon. Het was uh, de vuurvogel. En ik hoorde die stem. En ze was ouder. En de lengte en alles. Ik denk, dat is Willeke Alberti. En dat was er ook. En zij is er ook weer uit nu. Oké, okay, want ik uh, haar er eigenlijk uh, kent. Hè? Ja, ja, nou. Het publiek mag stemmen. Yeah. Dus welke mag blijven. Yeah. Er zijn er vijf. Drie mogen er blijven. Die andere twee mochten allebei dan nog een ander liedje zingen. Dan gaat weer het publiek bepalen wie er mag blijven. En dan uh, daarna moeten degenen die dus achter die desken zitten... zeggen wie zij denken dat het is. Nou, twee hadden het goed. Maar je hoort het ook wel, hoor. Als ze dan nog een liedje zingen... Yeah. dan hebben ze natuurlijk minder opgeoefend dan hun eigen performance. Oh, oké. Okay. En uh, toen, uh, toen, toen, toen moest zij... Willeke werd dit liedje van Private Dancer zingen. Oké. Okay. Ik denk, oké, okay, er zit daar dus zo'n oud, uh, ou, ja, oude dame... Ja? Ik zal het netjes zeggen. En die zingt dan, I'm your private dancer. Maar toen hoorde je echt wat dat zij het was. Dus dat was wel grappig. Oké, okay, ja, het is iets uit China vandaan. Of oh, Japan komt het vandaan. Ja, volk, ja, echt. Daar ja. hebben ze een gigantische mooie kostuum. als ja. ze dan induiken. Uh, dat ziet er mooi het uit. Er mooi en, uit. Uh, is... Maar uh, ja, ik denk, als ik terloops uh, dat zie, vind ik het prima. Maar ik, uh, ik ga er zeker niet voor thuis Het is blijven. niet dat je denkt, uh, oh. Ik moet, ik, ik moet het gewoon... Ja, ik moet het zien. Ik kan het niet missen gewoon. Nou, uh, ik, ik zat gisteren even in het programma van Louis True van de BBC. Ja? Wow, ja, ik werd er wel al heel erg triest van dit keer. Dat ging natuurlijk lockdown. Had hij of lock, locked op? had hij gedaan. Natuurlijk had hij alle gevangenissen bezocht in Amerika. Nu ging hij op zoek naar drugsgebruikers. De Dark State Drugs. Ja? En echt mensen die in de tent wonen. Mensen die dan bij een drugsdealer in... Um, in huis zaten en dan wachten tot de drugsdealer. Dus dat haar waren een geen vriend. gevangenen? Dat waren geen gevangenen, maar deze vrouw die ze haar drugsdealer uh, woonde ze in. Maar ze zegt van ja, ik vind het een beetje lastig als jij erbij bent om me iets te vertellen. Toen ging de drugsdealer weg en dan ging ze alleen naar dingen over hem vertellen. Achteraf bleek dat het helemaal niet waar te zijn. Of, nou, het is echt hele vage shit allemaal gewoon. En uiteindelijk ook een man die in een tent woonde. En net ik dan een bezoek kreeg van een hele mooie dame die nog maar net aan de drugs was. En je echt... wow. Jeetje, zeg, Zonde. Ja, ja zonde. Dat je denk, maar aan de andere kant is het ook. Wat, hoezo zonde? Heeft die man dan recht op een mooie vrouw? Dus echt, denk, nou ja. ja. Nou ja, dat krijg je dan mee. Weet je, want het was, was op zichzelf geen onaardige man. Alleen was hij aan de drugs. Dan komt er een andere vrouw bij die aan de drugs is. En dan zeg ik: je, Nou, Jezus, dat je zo'n mooie dame nog. Nou, hoezo kan ik die niet krijgen? Ik ben even goed wel aardig. Ik zit in de drugs, maar kan even goed wel een mooie vrouw krijgen, zegt hij. Nou nee, goed, ik vond, ik vond, het een echt een bijzondere uitzending. En uh, ja, ja, ja het is, ik werd er ook een beetje triest van, dat je denkt, jeetje, er zijn dus nog heel veel mensen die zo leven. En sommige mensen zijn er aangekomen aan die drugs niet omdat ze dachten naar een feestje. Hé, hey, dat wil ik eigenlijk elke dag. Nee, uh, uh, medicijnen voorgeschreven gekregen, omdat ze pijn hadden. En in Amerika gebeurt dat heel vaak. 80% geloof ik van de mensen die aan de drugs zijn, zijn ooit begonnen met een prescription. Ja, dat ze rugpijn hadden. Rugpijn iets, en, uh, dat, oud de, ongeluk, Dat is het grappige, weet je wel. Ja, beetje, hoor. ja dat, ik moet zeggen, ik, ik, ik kijk al af en toe naar de bot, Ja. En daar zijn ze nu mee bezig. Dat ze eentje van hun. Dus inderdaad, uh, medicijnen krijgt voor uh, uh, pijn aan ongeval. Gebroken rippen. En uh, die kan eigenlijk al niet meer zonder. Nee, en dus, uh, Ze Dus zitten dit soort dingen expres. Uh, in goede tijden heb je ook af en toe van dat soort uh, ja, dit is goed. Dingen om mensen te waarschuwen. Aandacht. Ja, nou, vooral Amerika en, en die, vooral die artsen verdienen er een hoop geld aan die schrijven. schrijven. Onopbergers dus heb je Ik Denk van in het begin, oh, het is een pijnstilletje. Nou, oh, het is wel even iets meer dan een pijnstilletje. Ja, ja, ja, en En ja, een gegeven moment ja. kunnen ze dat niet betalen. En dan gaan ze dan eigenlijk over op de heroïne. Want dat is blijkbaar veel, een stuk beta veel beter betaalbaar. Wel betaalbaar, ja, ja, ja. alleen uh, je er wat van af. Dat is wel duidelijk natuurlijk. Goed. Nou, nog meer leuke dingen. Straks. Parson James. High time, low time for you Times. Nou, al die dingen waar je weer over kan zingen, natuurlijk. Ja, goed, we kijken nog even de wereld in. Het is vandaag nou, best een aardige dag. Ik heb eigenlijk geen, geen idee wat de vooruitzichten zijn. Nee, maar er is nee. wel genoeg gevallen gisteren in ieder Dit geval. Is, uh, goed, ik vond het weekend ga ik even een nachtje slapen in, uh, in Rotterdam. Ja. In zo'n Cuba's huis? Ja, niet zo cu ja, daar ben ik wel geweest toen. Dat was toch wel grappig. Heel apart. Het is wel lastig om daar wat meubels in de hoek neer te zetten. Dat ja. moet dan op zijn kant of zo. De ramenlappen is ook lastig lijkt me. Ja, ja dat moet je ja, Dan, dan moet je boven je hoofd wel lappen. Maar het is wel grappig. Als je dan, uh, zeg maar op de bank zit, kan je door een onderraam zo de straat op kijken Dat is wel weer geinig. Ja. Dus, uh, nou goed. En gordijnen zijn een beetje... Lastig. ja je moet alles ja. aanpassen op het huis ja. maar het is wel leuk om er ja, een keer rond te lopen ik had een tafel verkocht aan iemand en die je uh, zegt van ja ik kan een brenger uh, kan ik uh, inschakelen dus iemand die zeg maar, het langs uh, ophaalt en langs maar ze van je kan ook gewoon zelf langsbrengen in die tafel en dan blijf je nachtje slapen in mijn BNB uh, of een waardig idee ja wat geinig ja dus... Uh, en waar is dat dan midden in de stad? Hopelijk oh, oh, ik dacht dat. Ik, het is, uh, ik heb oh, een psychiatres die dit uitzoekt. Maar je hebt uh, een heel leuk... Bij de haven ergens heb je zo'n soort kaan... en heb je een heel leuk... Vroeg is met ook met buitentafels en al die dingen. Dat is heel buiten, gezellig. Hè? buiten? Ja, Precies, ja, nou ja de maar binnen ook, is het ook leuk hoor. Maar uh, dat is wel heel ruim opgezet. Het is uh, apart. Uh, Rotterdam vind ik altijd apart. Sommige mensen vinden het vreselijk. Zeker de, de binnenstad. Die hebben ze ja. dus, Jezus, wat een koud en kil iets. Ja, als het uh, regent en het waait... dan moet je er niet zijn, denk ik. En, maar normaal als het mooi weer is... dan is het echt een bijzondere stad. Gewoon ja. echt een designstad, vind ik het hoor. Ja, het is, heel, uh, heel apart. Bijzonder belevenis. Nou, wat heb jij? Leerkracht ja, de, van het jaar? Ja, er was een wedstrijd en uh, toen heeft die uh, dame heeft dus gewonnen. Maar het filmpje van de ceremonie dat die mevrouw dus de uh, prijs wint... Die gaat nog steeds, uh, wordt nog steeds verteld. Want op de beelden is zien hoe de kandidaten, voornamelijk vrouwen... allemaal langs de trotse winnares gaan. En de award in haar handen moeten aanraken. Maar het, het is heel raar, want die, uh, het kristallen beeldje heeft heel veel weg van een penis. Ik heb hem gedeeld op onze Facebookpagina. Maar uh, het is ook, ik vind daarnaast... Is, heb je het ook nog over corona? Hè? Want uh, daar hebben we het nog niet eens over de, de vorm van het beeldje. Maar iedereen raakt het beeldje aan. Ja. Ik, dat vind ik ook niet echt uh, heel handig. Maar de, de produce, producers van het uh, gesponsorde evenement zouden hebben toegegeven... dat de trofee een wat vreemde en dubbelzinnige vorm had. Ja. Maar het ging eigenlijk om een kristallen pelikaan. Nou, jij hebt hem net gezien. En het is, uh, ja, het is niet helemaal... Uh... Nee, het is een aparte vormgeving. Ja. Ja, ze hebben wel... dus gekeken uh, in een poll. Ja. hebben de nieuwszenders gevraagd wat de deelnemers uh, aanraakten. En de antwoord was duidelijk... 25% zag werkelijke glazen pelikaan, maar 47% zag iets anders. <laughs> ja, ja, ja, waar is de gedachte? Dus nou, ja, dat is het had haddenlijk... echt dus de vorm van een uh, vibrator, een beetje. Ja, nou, ik zat wel te denken, zit er zitten nog vleugeltjes aan. Het wordt best wel een gedoetje om dat in te brengen, Om dat mij. om te binden. Om te binden en wat ja. daar iets mee te doen. Nou, we kijken nog even in dat filmpje. Kijk even op een Facebookpagina. We hebben nog geen plaatje voor 9 uur Nou liggen een stukje stukje geschiedenis. Wat gebeurt er door de jaren heen? En vandaag is het 26 september. En een van de dingen is natuurlijk dat. Uh, je wel, Debbie Road. Studio album komt uit van de Beatles. I in you